Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet. Eerder deze week was al uitstel van betaling gevraagd... en nu heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken. Het gaat om het ziekenhuis in Lelystad... en de polyklinieken in Dronten, Emmeloord en Urk... en een verloskundige praktijk. Wat er met de ongeveer 200 patiënten gebeurt... nu de ziekenhuizen failliet zijn verklaard, is niet duidelijk. Tien jaar geleden waren er ook al grote financiële problemen. Toen werden de ziekenhuizen overgenomen... door de zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer... en hun MC-groep. Een ander ziekenhuis van de MC-groep is het Slotervaart in Amsterdam... Ook daar is uitstel van betaling aangevraagd en de afdeling spoedeisende hulp is gesloten. In Den Haag is Code Oranje gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers is het geen politieke partij, maar een beweging die volgend jaar in ieder geval mee zal doen aan de provinciale statenverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en in Gelderland. Code Oranje wil vooral meer zeggenschap voor de burger, bijvoorbeeld via referenda. Initiatiefnemer is Bert Blazen, waarnemende burgemeester in Heer Hugo Waard. In de jaren 90 richtte hij al de nieuwe partij op. Saoedi-Arabië heeft naar eigen zeggen goede zaken gedaan op de jaarlijkse investeringsbijeenkomst in Riyadh. Ondanks de internationale ophef over de gewelddadige dood... van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi en veel afzeggingen. Er zijn meer dan 25 deals gesloten... met een totale waarde van 65 miljard dollar. De minister van Oliezaken noemde met name China, Rusland en Japan... als landen die veel geld steken in projecten in Saoedi-Arabië. Jamal Khashoggi werd op 2 oktober om het leven gebracht... in het Saoedische consulaat in Istanbul... Het weer de bewolking en soms wat lichte regen of motregen. Middagtemperatuur vandaag ongeveer 14 graden. Morgen is het eerst tamelijk bewolkt en valt soms wat regen. Later schijnt de zon wat vaker. Het wordt iets koeler, namelijk 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En een goede middag vandaag op 25 oktober. Hartelijk welkom. Dit is CFM Lunch. Zo, wat klinkt jij enthousiast? Je hebt er echt zin in, hè? Goedemiddag, luisteraar. Ik heb er altijd zin in, Dolly. Haha. <laughs> Uh, gelukkig maar, gelukkig ja, maar. Ja, gelukkig, natuurlijk. Gelukkig. Nou ja, en ik ook hoor. Dus we, wat dat betreft zijn we een fijn duo. Ja toch, Peppie en Kokkie. Peppie en Kokkie. <laughs> <laughs> Toetoot -toet, boing boing. Ja. Ik heb wel een eitje gegeten vanochtend. Jij ook? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon een lekker broodje met kaas. Oké, en wat heb je nu meegenomen voor de lunch te eten? Ik uh, ben onderweg... Heb ik, heb ik een. Ben ik eventjes bij de supermarkt een lekker croissantje wees eten als lunch. Oh, ja. maar die heb je al op. Ik heb hem al op. Ja. Ik heb op het is toch, laat die mij gewoon hier op een droogje zitten. Ik heb helemaal niks, hè? Ja, nou, sorry, ja. sorry. Volgende keer <hijen> zorg, zorg ik gewoon een uitgebreide lunch. Zullen we dat maar, spreken? We kunnen natuurlijk ook vragen aan een van de ondernemers in Zandvoort. Of gewoon uh, lieve, lieve luisteraars in Zandvoort. Om uh, onze lunch te verzorgen. Want dan krijg je natuurlijk wel. Uh, gaan we wel even zeggen dat we een lekkere lunch hebben. Ja, He? bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. In ieder geval. Misschien een broodje van de week of zo. We gaan, oh ja, wel, even we gaan wel even kijken. Ja, He, je, we gaan even kijken. Maar wat gaan we een, doen? Ja, we hebben we een, ja, we we een druk programma. Heel erg druk, hè? In ieder geval onze vaste items. Vandaar dat we zo snel praten, ineens, mensen. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Wat gaan we doen? De vaste items. Ja, de vaste items natuurlijk drie in één zometeen. Ja. En, en en vandaag, uh, ja, van de week zijn uh, de ondernemers van de jaarverkiezing uh, de genomineerden bekendgemaakt. En ja. wij hebben zometeen ja. de organisatie te gast van, uh, van uh, ja, de ondernemer van het jaarverkiezing. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk, Roy. Want het is natuurlijk best wel eens interessant... want je hoort altijd wel dat dit soort dingen gebeuren... maar daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Ja. En er zit heel veel werk in. Dus het hoe en het waarom en hoe dan en waar dan... en wanneer dan en waarom dan... Dat gaan we straks allemaal horen. Ja, allemaal leuk. En we gaan natuurlijk ook horen ja, wie er genomineerd zijn. Als u dat nog niet wist en niet heeft gelezen, hoort u dat zo meteen hier Onze gewoon. Onze vaste Gisteren luisteraars we. horen het te weten, want ik heb het van de week allemaal opgenoemd. Maar het maakt niet uit, we noemen het gewoon nog een keer op. We, we gaan het gewoon zo meteen nog een keer op. Ja, zo is het. Helemaal geen probleem. En we hebben natuurlijk de vaste items om uh, half 1 en half 2 het regionale nieuws en het weerbericht. Nou, dat wordt weer heel erg gezellig, deze uitzending. Absoluut. Het is wel oktober, maar ik ga hem gewoon lekker draaien. Ik weet dat Olli we leader fan van is. Dit is september van Earthwind en Fire. Oeh! in september hier op CFM Zandvoort. Terwijl we in oktober zitten, het maakt allemaal niet uit. Dolly, um, ja, het is alweer uh, tijd voor een, uh, een leuk item, hè? Jazeker, en uh, dit keer uh, wil ik uh, de drie in één... want daar gaat het over, hè? we hebben dat rubriekje... Um, drie in één, dus ofwel drie nummers van dezelfde artiest... Of drie nummers uh, die hetzelfde onderwerp hebben. En dit keer, nou ja, jij, jij draait net september voor mij. En heel toevallig had ik wat voor jou uitgezocht. <laughs> <laughs> maar ja, dat heb je hè, met echte vrienden. Je voelt ja. elkaar aan en uh, je zit op één lijn. En uh, ik heb ook drie nummers uitgezocht uh, voor jou... die over vriendschap gaan. Oh. En uh, dat gaat dan ook draag ik op aan onze vriendschap. Nou, dat vind ik lief. Nou, komt-ie.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 ZANG Hier tegen kwamen, werd jij mijn grote ideaal, je beheerste mijn bestaan totaal. Niet langer vrij, maar verder samen. We gingen jankend door het diepste dal, naar iedere stad een nieuwe val. Vrienden voor het leven, de 3 in 1. Ja, ja, en we hebben achtereenvolgens geluisterd... naar Alain Clark met Onze Vriendschap. Nog niet zo lang geleden was hij op televisie. En uh, was het zijn avond, hè, met uh, De Beste Zangers? Ja, het was een leuk programma. Is zeker. En, en toen heeft uh, Treintje Oosterhuis dit nummer voor hem dan gezongen. Die zong dat ook bijzonder mooi. Maar ja, ik vind het toch van Alain toch het mooiste, hoor. Ah, een beetje chauvinisme ook natuurlijk. Maar goed, uh, die hadden we als eerste. Daarna kwam het goede doel met vriendschap. En daarna Danny de Munk met vrienden voor het leven. Nou, wel allemaal mooie liedjes over vriendschap. Toch? Ja, zeker weten. En is heel belangrijk in het leven, jongens, vriendschap. Daar ben ik uh, helemaal mee eens. Ja, toch? Zeker weten. Familie is belangrijk, maar vrienden net zo goed. Ja. ja. Hey, wat, uh, we gaan uh, denk ik weer een, een, een liedje draaien, of niet? Ja, wat, maar wat staat er op het programma? we dat gaan doen? Ik wil ja. er wat vertellen. Ik heb, ik, heb een, ik, heb, ik heb iets geadopteerd. Jij hebt iets geadopteerd? Niet een kind. Je hebt geen kind <laughs> nee. geadopteerd? Nee, nee. Maar. Nee, nee, nee, nee. maar uh, van de week, of een paar weken geleden is natuurlijk het nieuws gekomen... dat dat leeuwtje, Remy, uh, ja. gevonden is uh, langs ja, de berm. die daarin zo'n kootje stond. Ja, dat, ja. Uh, dat, en mijn, uh, ja, mijn ex-schoonzus die uh, werkt voor Stichting Leeuw. En uh, ja, ik zag dat, uh, dat ze, uh, ja, adapties, uh, hoe noem je dat... Uh, die voor mensen zochten om dat leeuwtje te adopteren? Ja, want dat, dat leeuwtje dat is overgebracht naar landgoed Honderdaal in Annapollona... waar de stichting Leeuw is. En de stichting Leeuw die vangt dus uh, leeuwen op... die elders niet meer verzorgd kunnen of mogen worden... En zij gaan die beesten dan uh, weer helemaal gezond maken... voor zover dat überhaupt nodig is. En in ieder geval trainen om eventueel toch weer terug te gaan... naar de vrije natuur. Ja, dat is niet helemaal waar. Het is niet een vrije natuur. Het is wel een nou ja, opgezette... Een park. Ja, een, een groter park. Ja. Ja. Want uh, na de vrije natuur zullen ze Dat echt, gaat nooit, uh, meer. Nee, dat dat gaat gaat nooit mee. meer. Maar je hebt natuurlijk hele grote parken... Uh, in, in, in landen waar ze meer thuis horen, En daar worden ze dan uitgezet... Ja. Zodat ze weer in grotere vrijheid dan in de kooi bij uh, Annapolona of in een dierentuin kunnen leven. En daar is kleine Remy natuurlijk ook terechtgekomen en het gaat heel erg goed met hem. Ja, zeker weet hij. Hij is ja. nu nog eventjes uh, gesloten. En hij gaat langzamerhand naar, ja, naar de open gedeelte van uh, Stichting Hoenderdaal en Stichting Leeuw. En uh, daar, uh, ja, daar kunnen mensen binnenkort ook gaan bewonderen. Ja, want daar wordt hij een beetje gesocialiseerd nu. Ja. En dat hij, dat hij uh, dus weer bepaal, dat hij bepaalde vaardigheden gaat leren. Um, en uh, nou, is het leuke, nou is het leuke dat je dus een stukje Remy kunt adopteren. Ja, <laughs> en dat heb ik gedaan. Zodat je allemaal kunt bijdragen aan, aan het hele proces waar Remy nu naartoe gaat... En um, weet jij ook uh, hoe mensen zich daarvoor aan kunnen melden, Roy? Ja, via stichtingleeuw.nl. Ja? En daar kunnen ook mensen... Uh, ja, wil je dat nou niet doen? Je kan ook uh, bijvoorbeeld gewoon naar uh, Stichting Leeuw toe gaan... dan kan je een kaartje kopen voor 10 euro. En dan uh, kan je gewoon dat hele park mooi bezoeken. Ja, want dat kost het nog steeds daar, hè? Het ja. is nog maar steeds 10 euro en het is... Echt een, een heel bijzonder, een bijzondere dierentuin. Je kan je er ook echt een dag van maken. Ja. En dan kun je dus ook bij Stichting Leo zien hoe uh, de dieren getraind worden. En daar wordt dan van alles uitgelegd. Maar uh, ik bedoel, een, een, een verdere donatie. Want als je, als je de entree betaalt voor het park, dan uh, is het natuurlijk voor het park. En, uh, het pa ja, dan wel. Maar het adopteren van, uh, van Remy gaat gewoon via stichtingleo.nl. Stichtingleo.nl. Oké, nou dat gezegd hebbende. Ja, dan vond jij een liedje. We muziek draaien. Zullen we deze gewoon doen? Past er wel een beetje bij. Ah, voor Remy. Ja. Ja. Goed.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 ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Luisteraars. Op 1 november 2018 tot en met 1 maart 2019 gaat in Zandvoort het goedkopere parkeertarief van 50 cent per uur in. De minimale inworp blijft nog wel steeds 50 cent. Het goedkope uurtarief geldt ook voor de parkeergarage in het centrum, het LDC, en voor parkeerterrein De Zuid. Voor parkeerterrein De Zuid zal, net als in parkeergaragecentrum... een vrije uitrijdtijd ingesteld worden van 20 minuten. Als u dus binnen 20 minuten na het inrijden de garage of het terrein weer verlaat... hoeft u niet langs de parkeerautomaat en kunt u gratis uitrijden. Ook in het in rekening brengen van het nachttarief... wordt gebruiksvriendelijker ingesteld. Het nachttarief van 1 euro wordt alleen in rekening gebracht... Als u tussen 12 uur s'nachts en 8 uur s avonds parkeert in Parkeergarage het Centrum of Parkeerterrein de Zuid. Op 25 september 2018 heeft de gemeenteraad unaniem de motie schijn van belangenverstrengeling aangenomen en het college opgedragen om een onderzoek te, te doen.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 integriteitsonderzoeken en zet voor Zandvoort een zeer ervaren team in dat al is gestart met het onderzoek. Het onderzoek bestaat onder meer uit kennisname en analyse van een relevante documentatie, verrichting van onderzoek in open bronnen en registers, interviews met direct betrokkenen en een analyse en rapportage van de bevindingen en conclusie en aanbevelingen. Bij het onderzoek zal het principe van hoor en wederhoor worden toegepast. Volgens de huidige planning is medio november een rapportage gereed. De politie heeft dinsdagavond rond half negen... een 38-jarige Haarlemmer aangehouden in Zandvoort. De man wordt verdacht van een poging tot inbraak in een garagebox... aan de Hazepaterslaan in Haarlem een getuige tipte de politie toen deze een man hollend bij de garageboxen vandaan zag komen. De man stapte daarna in een auto en reed weg. Niet veel later zagen agenten dezelfde auto... met het doorgegeven kenteken rijden op de AJ van de Molenstraat in Zandvoort... en daarop kon de Haarlemse verdachte worden opgepakt. De deur van de garagebox bleek bij nadere inspectie te zijn opengebroken... maar gelukkig was er nog niets gestolen... De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Tot zover het regionale nieuws. ZFM Westkust weerbericht. Ja, het is vandaag grijs en grauw met veel bewolking en uit die bewolking kan soms wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait uit het westen tot noordwesten... en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 14 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... met kans op wat lichte regen en motregen. De temperatuur daalt naar een graad of 10... en morgen uh, dan is het bewolkt en valt er van tijd wat lichte regen en motregen. Later wordt de, de regen buiig van karakter... De temperatuur gaat dan stijgen naar 12 graden... en er zal een matige tot vrij krachtige en aan zeekrachtige west- tot noordwestenwind gaan waaien. En de windkracht zal uitkomen zo tussen de 4 en 6. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. elke keer. Nee, ik doe maar niet, joh. Geen liedje van de zuid hij hey, dat hoeft niet. Ik doe een liedje. Uit. Ja, maar dan moet ik er wel eentje uit. Nee. Ik doe deze, maar ik weet niet meer waarom die bij artiesten het licht staat. Want... van de Kelly Family hier op CFM Zandvoort. Ja, Dolly, we, hebben, het, we hebben een gezellige gast. He, over gezelligheid gesproken. Jazeker, want bij ons aan tafel is aangeschoven... zeg het maar. Erik Koning. Erik Koning. En Erik Koning is medeorganisator van het ondernemerschala... wat nu natuurlijk ontzettend leeft in deze tijd van het jaar. Want we zijn er al bijna, hè? Ja, uh, nog een paar weken te gaan. Het gala ja. is al op 15 november. En Kijk. vorige week, zaterdag, zijn we begonnen met de eindronde, de stemronde. Dus het is uh, ja, mega spannend op dit momentje. Het, het, het zoemt en het gonst in het dorp. En ja, de ondernemers zijn er allemaal erg druk mee. Ja, en er zijn uh, inmiddels al negen gelukkige bekend die genomineerd zijn. En uh, dus gaan voor de eindronde... Om, uh, om die grote finale natuurlijk te halen... en die prachtige prijs in de wacht te slepen. Want het is natuurlijk een eer, hè? Het is, het is zeker een eer. En het, het, het wordt in mijn beleving steeds meer een eer. Uh, elk jaar wordt het gala groter, wordt de beleving groter in het, in het dorp onder de ondernemers. En uh, we hebben dit jaar drie categorieën. Categorie horeca, categorie retail en de categorie overige. Ja. En, dus zal ik de genomineerden nog Heel even bekendmaken? Ja, we zijn al een weekje onderweg met stemmen. Vorige week, zaterdag, hebben we in uh, uh, Goedemorgen Zandvoort... de negen genomineerden bekendgemaakt. Maar hier zijn ze nog een keer. In de ja? categorie horeca is dat De Drie Aapjes... Philoxenia en Het Wapen van Zandvoort. In de categorie retail hebben we Air Force, Tootie Fruity en Bakker van Vesem. En in de categorie overige hebben we de Academy... autobedrijf Zandvoort en Spider-Rand. Een gemerkeerd uh, gezelschap. Zeker, en dat, dat gaat enorm spannend worden. Want als ik het zo hoor, doet de een echt niet onder voor de ander. Nee, nee. Ik, ik, Mag ik een voorspelling doen? Dat mag zeker, natuurlijk. Ik verwacht nek aan nek uitslagen. Dat, ja, ja, en dat verwacht ja. ik ook. En, ja. en, en, en dat zie ik ook, want ik zie natuurlijk de stemmen binnenkomen. ja. En om ja, daar even een klein tussenberichtje te geven. We ja. zitten nu al binnen een week op bijna duizend digitale stemmen. Mijn god, wat veel! Dus het, het, het is onvoorstelbaar. En daarbij hebben we dan nog de papieren stembriefjes... die altijd ja. gretig worden gekopieerd en ingevuld. Die in de Zandvoortse Courant Bramsteen. zitten. Ja. En uh, Gilles Kok van de Zandvoortse Courant... Nou, die, die heeft daar uh, op een gegeven moment echt een flinke taak aan... om die stapels en stapels met briefjes ook nog te tellen. Dus maar, we gaan dit jaar door de duizenden, vele duizenden stemmen. Maar dan vraag ik me af, want hoe, hoe gaan die stemmen? Gaan die per e-mailadres of gaat het per persoon? De stemmen gaan per persoon. Okay. Uh, uh, uiteraard wordt dat allemaal gecheckt. Yeah. Er zijn altijd, en dat is al elk jaar zo... dat er mensen proberen meerdere keren te stemmen. <laughs> He, we, we hebben de stemmogelijkheid via yeah. onze Zandvoort-app. Daar hebben we het heel makkelijk gemaakt. Yeah. Via onze website van Beach Promotion. Daar hebben we een pagina. Daar kunnen mensen eenvoudig met een paar dingetjes invullen... een stem uitbrengen. Ze yeah. uh, dus kunnen een mail sturen naar de Zandvoortse korant. Maar alles wordt... Nou ja, eigenlijk in een grote database gegooid, gematcht, ont ontdubbeld. En zo worden nou ja, zoveel mogelijk de dubbele stemmen eruit gehaald. Ja, want ik, ik wil al zeggen, want als je het nu hebt over duizenden, dan denk ik, we zijn met 17.000 in Zandvoort. Correct. En het is natuurlijk onge kent dat er zo enorm veel stemmen binnenkomen, zeg. Ja, en er wordt ook volop campagne gevoerd. Hè. Oh, ja? Wij doen dat als organisatie, doen ja. we dat. Hè. Ja. Ik heb net gisteravond bijvoorbeeld een promofilmpje op Facebook gezet. Ja. Dat wordt al direct gedeeld. Maar je ziet ook al dat de ondernemers zelf... via hun eigen social media kanalen oproepen... stem op mij, euh, doe mee... En het is niet alleen dat er stemmen uit Zandvoort komen. Zandvoort is natuurlijk echt een toeristendorp. Dus je ja. ziet ook heel veel dat de achterban van de ondernemers... buiten Zandvoort en zelfs vanuit Duitsland... ook gewoon stemmen op hun favoriete onderneming. Ja, want dat vergeet ik dan natuurlijk even. Hè? Dat Precies. er natuurlijk een enorme toerismecultuur is... Uh, waarin we heel veel extra bewoners hebben. Het gaat niet alleen om die 17.000... maar ja. ook om die paar honderdduizend die jaarlijks naar ons dorp komen. En ook kennis maken... Met uh, de horeca, de retail en, en de andere bedrijven waar we het net over hadden. Zo is dat. En die stemmen dus ook mee. Die stemmen ook mee, Wat ja. leuk. Wat, ja. een, wat een prachtige respons dan uh, op ons dorpje. Want blijkbaar vinden ze ons dorpje dan toch de moeite waard om, uh, om daarin mee te gaan. Nou ja, zeker. En, en uh, we vragen ook de stemmers om een motivatie te geven. Nou doet niet lang iedereen dat. Maar ja. er zijn heel veel motivaties die gegeven worden... En daarbij zie je dus inderdaad ook ja, hoe betrokken de mensen zijn. en Hoe leuk ze over die bedrijven schrijven. En hoeveel complimenten ze dan geven. Ja, ja. Nou heb ik begrepen dat uh, de, de genomineerden. die zijn dus uit de bus gekomen. ook door de stemmen. De, uh, de per categorie worden ook door de stemmen. Uh, nee, via de stemmen van, van buitenaf wordt bepaald wie per categorie de winnaar gaat zijn. Maar de, de, de grote winnaar... Hè, dus die, degene die echt die prijs in de wacht gaat slepen... dat wordt beoordeeld voor, door een vakjury. Zijn daar die commentaren van, uh, belangrijk voor? die uh, gegeven Onder worden? andere... Uh, in vorige edities hadden we uh, inderdaad... dat de eindwinnaar ook alleen maar... op basis van aantallen stemmen bekend werd gemaakt. Ja? Of werd gekozen. Nou, dat hebben we sinds vorig jaar aangepast... om daar toch een iets gebalanceerdere weging aan te geven. Ja. En dat betekent eigenlijk dat de einduitslag wordt bepaald... en daar hangen wij een wegingsfactor aan... tussen het aantal stemmen wat een bedrijf heeft gehaald... Ja. plus de beoordeling door de vakjury. En de vakjury krijgt niet die aantallen stemmen te zien. Dus die moeten puur op eigen inzicht en met elkaar in overleg... en op beoordeling van het bedrijf hun eindoordeel geven... En nou, die twee componenten worden samengevoegd... en daar komt dan de uiteindelijke winnaar uit. En, en mag je ook vertellen of weet je ook... Wat, wat de criteria zijn van de vakjury? Ja, dat is, dat is breed. Hè. Dat, dat gaat over gastvrijheid, dat gaat over ondernemerschap. Uh, een, een licht detail. Het sausje van de avond voor dit jaar is duurzaam ondernemen. Elk jaar hangen we er een thema aan. Vorig jaar was dat innovatie... Dit jaar duurzaam ondernemen. Dus de, de vakjury zal ook daar enigszins naar gaan kijken. Dat is niet doorslaggevend, maar het is wel weer een factor. Oké. Okay. Okay. Dolly, we gaan heel veel naar een uh, stukje muziek. En dan komen yeah. we zometeen uh, gezellig nog even terug bij Erik... Uh, over het uh, ondernemerskantig verkiezing. Mooi zo. Who that there family. Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar We even gewoon hier, uh, ik, als je die eraf vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruit! Heerlijk liedje en het straalt vooral <laughs> zand voort uit. Hè. Dat is altijd zo, uh, zo uh, mooi uh, aan, dit, uh, aan dit liedje. En uh, ja, Johnny Krijkomt zingt natuurlijk ook mee in dit uh, liedje. En die doet mee op dit moment aan uh, Expeditie Robinson. Ja, ja. Maar we hebben nog steeds uh, Erik uh, maar moet je Koningan... niet even zeggen wie, wie, wie dit was? Patrick ja, oh, van Kessel? Ja, ja, ja. Nou, jij bent daar ook voor. <laughs> ja, dit was natuurlijk dat prachtige nummer van Patrick van Kessel. En binnenkort kunt u hem natuurlijk live weer meemaken... na het culinaire rondje Zandvoort in uh, restaurant Vloot, Vloet. Want aan het eind van de middag, als alle deelnemers... Uh, uh, klaar zijn, dan gaan ze zich daar uh, verzamelen. Maar iedereen is welkom uit Zantwoord. Dus dat belooft weer, beloof weer een paar leuke uh, uurtjes te worden. Inderdaad, helemaal leuk gaat het altijd worden... met Patrick van Kessel en zijn band he, van Kessel Live. Ja. We hebben nog steeds Erik Koninga hier aan de tafel zitten... gezellig over het ondernemersgala. Erik, ja, het thema is duurzaam. Um, kan je daar nog wat meer over vertellen? Je moet even de, de microfoon openzetten, goed. <lacht> Anders moet hij zo hard roepen om nou, alles ook Ik... te bereiken. <lacht> Dank je dankjewel Roy. Ik ben er weer volgens mij. Ja, ja thema dit jaar is, is duurzaam ondernemen. En nou is dat natuurlijk een, een hot item op dit moment. Zowel uh, ja, in Nederland als, als wereldwijd. Hè. Kijk om je heen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Uh, heftige stormen, overstromingen, vuil uh, wat je eigenlijk overal tegenkomt. Uh, dus wij vonden eigenlijk dat we dit jaar dat met ondernemend Zandvoort ook op de kaart moesten zetten. En ook kan dat een heel zwaar en, en moeizaam onderwerp zijn. Maar dat is wat we juist uh, dit jaar niet willen doen. Of eigenlijk helemaal niet willen doen. En we willen uh, de ondernemersavond eigenlijk als startpunt... voor duurzaam ondernemen in Zandvoort gaan neerzetten. En daarbij hebben we een aantal sprekers uitgenodigd. Een aantal mooie, interessante partijen. O.D. Eimond, uh, Rabobank... En we zijn met nog een aantal partijen bezig uh, die eigenlijk kort en krachtig en, en met hele simpele handvatten gaan uitleggen hoe je nou als ondernemer eenvoudig morgen iets met duurzaamheid kunt gaan doen. En dat moet eigenlijk uh, de rode draad door de avond zijn. Dus geen, geen moeilijke grote wollige verhalen, maar praktische tips en uh, things to do. Lijkt me heel uh, nuttig en zinnig inderdaad. En uh, ja, dat moet je ook inderdaad niet te zwaar maken... op zo'n uh, gezelligheidsavond eigenlijk. Nee. Hè? En alle spanning die er al is bij uh, iedereen die aanwezig is... En dan nemen de mensen dat toch denk ik niet zo heel goed op... Hè? met alle zenuwen die er worden... Nee, door kijk, we, we bouwen de, de, de spanning in de avond ook op. Hè? Dus, ja, dus, dus gedurende ja, ja. de avond... dan, dan worden de categorie-winnaars bekendgemaakt... Ja. en dan is er weer een spreker... en dan hebben we ja. weer een volgend item. Ja. Dus men zit al nou voor een groot deel met, met klamme handjes... te wachten op het grote moment. Ja. Dus, dus in hoeverre inderdaad hele moeilijke informatie dan binnenkomt... dat is dan maar de vraag. Maar ja. we, we, we ja. willen in ieder geval aan goede informatie... Nou, dat, dat lijkt me belangrijk. ook wel heel belangrijk. Want dat, uh, dat is natuurlijk de gelegenheid om, om zoiets uit te dragen. Uh, zijn er nog meer dingen die er tussendoor gebeuren? Want je hebt dan natuurlijk dus de, de, de nominaties, de genomineerden... die bekend worden gemaakt. Uh, de aandacht die wordt besteed aan duurzaamheid... Wat, wat uh, wordt er nog meer gedaan op zo'n avond? Nou ja, we hebben sinds, uh, sinds al een aantal jaren natuurlijk de, de beroemruchte pitchlane. een ja. uh, uh, uh, Pitchen. En wij noemen het dan de pitchlane omdat dat verwijst naar de pitlane op het circuit Zandvoort. Uh, oh, okay. uh, snel ja. je eigen verhaal vertellen. De sprekers krijgen ook exact één minuut de tijd. Ja. Geen seconde meer. Er loopt een klok mee op de achtergrond, die telt ja. af. Ja. En in, in één minuut kun je jouw bedrijf, jouw organisatie presenteren aan ondernemend Zandvoort. En dat is natuurlijk altijd ontzettend spannend... Ja. En de ene spreker ja, die, die fietst daar makkelijk doorheen en de andere ja, heeft daar die toch klapt heel veel. Die dicht. klap misschien ja, dicht ja, en ja. is na 40 seconden klaar en ja. loopt dan heel snel het podium af. Terwijl ja, ja, die nog ja, eigenlijk ja. 20 seconden spreektijd zouden zou hebben ja. dan. Ja. Ja. Ja. Dus de pitch erin, dat is een, een mooi en belangrijk onderdeel. Uh, we hebben daar nu twee hele mooie uh, organisaties staan die een pitch gaan geven. Ja. Ook over, of in het kader van duurzaamheid. Ja. Maar we kunnen nog één of maximaal twee uh, pitchers gebruiken. Als het er twee zijn, is het ook prima. Ja. Maar als je nog interesse hebt om een pitch te doen... op het ja. ondernemerschala voor drie, vierhonderd... Uh, aanwezige Zandvoortse ondernemers... ondernemers uit Haarlem, uit de regio... dan is dat denk ik het moment om ja, jouw bedrijf gewoon neer te zetten. Hoe kan iemand zich aanmelden daarvoor? Uh, dat kan via uh, e-mail info Dus info at beachpromotion.nl Stuur gewoon even een mailtje, nemen wij telefonisch contact met je op. Kijken we eventjes wat je plannen zijn, wat je yeah. verhaal is en of dat aansluit. Want dat is wel een voorwaarde bij het thema van de avond. Dus het moet uh, passen in, in het duurzaam ondernemen? Uiteraard. Oké, okay, prima. Dat is duidelijk. En uh, je bent niet alleen uh, op zoek op dit moment naar pitchliners... maar je bent ook op, uh, uh, op zoek naar sponsoren, hè? Nou ja, de, de avond wordt elk jaar groter, groter. Uh, dit jaar hebben we bijvoorbeeld voor het eerst de hele haven van Zandvoort. Uh, voorgaande edities, nou hebben we eigenlijk steeds een stukje meer van de haven afgehuurd. Maar vorig jaar stonden mensen werkelijk als haring in de ton. Dus nou ja, ook mede vanuit het verzoek van de gemeente yeah. hebben we gezegd van nou dit jaar doen we gewoon de hele locatie. Dat kost allemaal een hoop geld. Uh, dus we zijn zeker nog op zoek naar sponsors. Uh, we hebben nu de grote hoofdsponsor... is natuurlijk de gemeente Zandvoort... Hè, die de avond mogelijk maakt. Daarbij heeft Holland Casino een belangrijke bijdrage. De Rabobank is een belangrijke hoofdsponsor. En daarna hebben we dan nog als uh, subsponsors... de haven van Zandvoort, Od Eymond, uh, KMG Events en Centerparks. Nou, en daarbij zoeken we dan altijd nog wat, wat kleinere... mag ook wel grote, maar ook kleinere sponsors. En dat kan al vanaf 250 euro. En dan heb je... Uh, uh, maken we een mooie logo-animatie voor je... die op, uh, op het scherm draait. Je logo ja. wordt op verschillende uitingen vermeld. Mm -hmm. Dus ook daarvoor kunnen bedrijven... een mail sturen naar info.beachpromotion.nl en dan ja. nemen wij weer contact met ze op. Ja, want... Uh, we gaan... Uh, ik, ik wou nog een vraag stellen... Maar, maar God, er is nog zoveel te vertellen. We gaan voor nu even stoppen, want dan gaan we een muziekje doen... en dan gaan we naar het NOS-journaal. Tot we komen later. Gewoon komen we gewoon zo meteen bij Erik nog heel even terug voor de laatste vraag. Ja, dat gaan we gewoon lekker doen. Ik lees je uitzending wel <laughs> vol We Dankjewel.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 Someone, some way, will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.